Het weer vannacht regenachtig, minimaal rond 5 graden. Ook in de ochtend hier en daar regen. Smiddags wat losse buien, maar ook af en toe wat zon. Het wordt dan ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Is ze even. Stop.